Greenfield en Koek waren dat. Groeneveld en Kok heten ze. Maar dat is natuurlijk geen naam om, uh, om uh, op een singeltje te zetten. Dus uh, vandaar dat het maar Greenfield en Koek genoemd werd. Only Lies, zei het nummer. Dat was een uh, grote hit voor de heren. Ze hadden trouwens wel meer hits in die, uh, in die periode. Ja. Zo. Zet even het knopje dicht. <laughs> Niet te geloven. Het is echt een duizendpoot. Bellen, schuifjes, weet ik het ook. Platen klaarzetten. We gaan naar de, de Beach Boys, naar de LP Surfs Up, dames en heren. En, uh, en dat is echt mijn lievelingsliedje van die plaat. Want ik vind, dit, ik vind dit zo mooi. Dit is zo mooi, liedje. Echt, het is echt. Geschreven door Bruce Johnston is het. En het gaat over Disney-meisjes. Oftewel, meisjes van Disney. Uh, 1957. Van, van, van Walt Disney? Nou, ik denk het. Oké. Okay. Okay. Ja, Disney Girls. Oké, okay. het zal wel. Misschien gaat het wel over Katrien Duck. Het <laughs> zou zomaar kunnen. Of, over Minnie Mouse. Of, mouse of, zo, weet je. of over de Little Mermaid. Ja, dat kan ook. Dat kan ja. ook. Ja, dat is allemaal mogelijk. Maar dat moet u maar goed naar de tekst luisteren, dan weet u waar het over gaat. De um, Beach Boys dus, van de LP Surfs Up. En daarvan het nummer Disney Girls. The Girls van de Beach Boys, afkomstig van de langspeelplaats Surf's Up uit 1971 en het liedje werd geschreven door Bruce Johnston. Prachtige, later kwam hij zou hij nog een keer met zo'n uh, zo mooi nummer komen, Tears in the Morning. Kan, dat kunt u zich verschijnen, well, het staat niet op deze plaat, dacht ik eigenlijk wel, maar die, dat is ook nog eens een single geweest. Tears in the Morning, dat was ook zoiets. Volgens mij heb ik die single zelfs bij me. Nou, misschien bedrijf straks wel even kijken als hij in mijn koffertje zit. We gaan uh, verder met uh, dat latijns amerikaanse geweld van Azteca. Uh, zoals ik al zei, in 1972 hun allereerste plaat, hun debuut LP dus. En we gaan daarvan draaien. Don't take the funk out of me, Azteca. The Funk Out of Me. Dat was Azteka van de, de LP Azteka, hun allereerste hun debuutplaat uit 1972. En we gaan door met de Exception. Jawel. Een van de nummers die uh, oorspronkelijk was bedoeld als single. Als de eerste single eigenlijk, uh, tenminste als A-kant zou ik maar zeggen. Maar dat, ging, dat, dat feest ging niet door, want op het, eigenlijk zo'n beetje op hetzelfde moment dat Exception dit nummer uit wilde brengen op single, kwam de Engelse, of Amerikaanse wil ik afwezen, maar er kwam in ieder geval een band die heette The Love Sculpture. En die kwamen met hetzelfde nummer, uh, alleen een heel andere versie met heel veel ruige uh, gitaarwerk erin en zo. Um, maar die kwamen dus ook met de sabeldans en uh, ja toen moest de exception natuurlijk wat anders want twee sabeldansen dat was een beetje veel van de goede, dus dat hebben ze toen maar niet gedaan en toen werd het plaatje omgedraaid want de fifth was eigenlijk oorspronkelijk bedoeld als B-kant. Nou dat uh, ging dus niet door want het werd de fifth als A-kant met op de B-kant dus diezelfde sabeldans. Maar wie schetst onze verbazing dat de fifth van Exception in die jaren in 1969 een gigantische hit werd. Hij kwam echt volgens mij nummer twee, drie of twee in de Nederlandse top 40 die je toen had. Veronica top 40. En dat was eigenlijk voor een belangrijk deel ook te danken aan, aan Tineke de Nooi. Want die was toen de tijd getrouwd met Tony Vos. En Tony Vos was weer de producent van deze plaat. Dus uh, ja. Hoezo belangenverstrengeling? En Tineke had natuurlijk het programma Koffietijd... toen bij Radio Veronica. Koffietijd met Tineke. En die draaide deze plaat grijs. Want die vond het zo te gek. Dus die plaat werd door haar grijs gedraaid. En daardoor werd het dus ook een gigantische hit. En dat gebeurde niet omdat uh, dat, uh, dat er zoveel. Uh, nee, die platen werden toen ook echt zoveel verkocht. Nou, we gaan er naar luisteren. De B-kant dus van de eerste single van, uh, van Exception. En dat noemen het nummer heet De Sabeldans. Oftewel Saberdans. Dance Dan. De sabeldans van uh, Katschatorian. Val niet, Engels. God, ben dronken of zo. Um, Oké, okay, de sabeldans dus van Katschatorian in de bewerking van Exception. En toen de tijd dus de B-kant van die uh, eerste single die van deze LP afkwam. Het was niet, overigens niet de eerste single van Exception, want ze hadden er al meer gehad. Um, maar van de, vanaf deze LP en, en de eerste single die dus ook een groot succes werd. Een heel groot succes. Andere kant, de Fifth, die komt natuurlijk straks nog. En de uh, Air die komt ook nog. Ja, allemaal mooie liedjes. We gaan uh, verder met een nummer waar ik het uh, straks al over had: de Student Demonstration Time van de uh, van Beach Boys. En dat is een uh, verhaal over een uh, studentenprotest. Uh, wat er toen de tijd Amer in Amerika uh, plaats heeft gevonden. Uh, het nummer, de Student Demonstration Time, is uh, gebaseerd op een. Uh, hoe heet het? Rot in Cell Block Number 9. Ja, yeah, uh, The Riots moet ik zeggen. Sorry, ik zeg het verkeerd. The Riots in uh, Cell Block Number 9. Bij Jerry Liber en Mike Stoller. En de nieuwe uh, tekst op dit nummer. Uh, is geschreven door Mike Love. En dat was weer iemand van de Beach Boys. Dus naar aanleiding van een studenten zou ik maar zeggen, die toen plaatsvond. ergens in Amerika. Um, Gaan we dus nu luisteren naar student demonstration time, de Beach Boys. With Berkeley free speech, and later on at People's Park, the winds of change fanned into flames. Student demonstration sparked down to Alavista, where police felt so harassed they called the Special Riot Squad. The LA County Sheriff was there student demonstration time the violence spread down south to where Jackson state brother learned not to say nasty things about southern policemen's mother nothing much was said about it and really next to nothing done the pen is mightier than the sword but no man on May 4th, 1970 When Riley a rally turned to ride up at Kent State University They said the students scared the guard, though the troops were battle-dressed Four martyrs earned the new degree The bachelor of bullets I know we're all fed up with useless wars and racial strife But next time there's a right, well, you best stay out of sight when there's a riot. baseerd op het nummer uh, Riot in Cellblock nummer 9 van Liber en Stoller. Die hebben dat origineel geschreven met een uh, geheel nieuwe tekst erop... van Mike Love van The Beach Boys. En het nummer werd uh, gedaan naar aanleiding van een studentenprotest in Amerika... waar nogal wat geweld bij gebruikt werd. Want dat gebeurde in die dagen nog wel eens natuurlijk. Goed, um, Student Demonstration Time was de titel van dit liedje. The Rolling Stones, The The Rolling Stones, hey, hey, hey, hey, The, Beatles. the Beatles. ja ja, de, de, de, confronta de confrontatie. Oh, ja, natuurlijk, dat moet hij zeggen. De dat zegt hij altijd. Hij ja. trapt er iedere week weer hey, in. Ik trap er iedere keer weer in. Hey. Ik wil zo graag het zelf zeggen eigenlijk. Ja, nou ja, ja het doen we doen de volgende keer zonder tune. Nee, Dan, dan zeg niet. jij het gewoon. Nee, is niet leuk. We vinden tune net veel te leuk. Nou. De confrontatie, dames en heren, Beatles tegenover Stones. U weet het, doen we elke week. En uh, we zijn uh, nu bezig met twee LP's uit ongeveer dezelfde periode. Uh, er zit natuurlijk wat tijd tussen, want dat komt natuurlijk omdat de Stones later zijn begonnen dan de Beatles. Um, um... Uh, ik heb per ongeluk je LP gebroken. Oh, Ja, sorry. Nou, lekker ben jij. Het spijt me. Nou, fijn dan. Ben je nou boos? Ja. Oké. Okay. Goed, ik sla je straks voor in elkaar. Uh, we gaan van de Beatles van de LP Revolver, dames en heren. Want die staat, tegen, die staat centraal wat de Beatles betreft. Tegenover Between the Buttons van de Rolling Stones. Uh, Revolver is uit 1966 en uh, Between the Buttons uit 1967. Maar het zijn wel uh, vergelijkbare platen. Uh, en vandaar. We gaan uh, van uh, Revolver draaien. Een prachtig liedje van Paul McCartney. Waar de rest van de Beatles niet... Op meededen, want hij wordt hier alleen maar begeleid door een strijkorkestje. Eleanor Rigby, jullie zien, Paul McCartney, The Beatles. I I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 Alleen strijkers als begeleiding. En uh, de heren waren natuurlijk wel bij. Want ze zongen natuurlijk in het achtergrond koortje mee. Uh, John en George. In ieder geval. Ellen uh, Rigby. Nummer van de LP Revolver uit 1966. Een LP overigens waarvan de, de Beach Boys toen de tijd zo onder de indruk waren. Dat ze zich afvroegen van wat, moesten, wat, moeten, we, wat moeten wij nou godsnaam doen. En toen kwamen de Beach Boys met Pet Sounds En toen zeiden de Beatles weer. Wat moeten we hier nou weer op verzinnen. Want ze waren elkaar echt een beetje aan het uitdagen. De, de heren in Amerika en Engeland, Beach Boys tegenover de Beatles, nou hartstikke lekker natuurlijk. En de Beach Boys hebben we vandaag nog meer in ons programma. En we gaan verder met de uh, Stones. Ja. Ja. Oké, okay, we welke op. dan? Uh, oh, had ik dat niet? Ja, dat had ik al gezegd. Ja, tuurlijk. Oké, okay. oké. Okay. Van uh, de LP Between the Buttons, Backstreet Girl, heel mooi liedje. Let maar op, heel mooi. Be down. Don't want to tell you no lie. Just want you to be around. These come right up to my ear. Girl. Girl. Just you be my girl. Mooi, hè? Die accordeon. Schitterend mooi. Hartstikke mooi liedje. Uh, Backstreet Girl heette dat van de LP Between the Buttons uit 1967 van de heren Rolling Stones back to uh, rhythm, oftewel terug naar Azteca. We gaan weer eventjes uh, een beetje op de Latijns-Amerikaanse tour uh, met een nummer Peace Everybody. Was dat al zoveel? Ja hoor. Oh. Hm. <laughs> Ik maak hem, maak hem nu wel erg kort. Maar Peace Everybody, hier is Azteca. Everybody, Nou, dat zei genoeg. En het swingde lekker. Dat was Azteca van uh, de gelijknamige LP uit 1972. We gaan gauw door. Want ik heb anders uh, er nog een paar nummers die ik beslist nog even wil draaien. Dus uh, we gaan snel verder. Met exception van de eerste LP die ze maakte in 1969. Naar aanleiding van het winnen van het uh, loosdrecht Jazz Concours. En natuurlijk mag dan die grote hit die op nummer 2 kwam van de... Veronica, top 40 in de tijd, kan ik me nog wel in. die mag natuurlijk niet ontbreken. Hier is Exception met Air. Overigens, stel ik van de week op internet, op YouTube, of nee, uh, ja, op YouTube, geloof ik, Zou ik nog eens te kijken. Um, toen ging het over Earth and Fire. Oh, dat was vorige week, zeker. Dat was singeltje van ze Eh Zou we erover te draaien? Kijk, het stond daar dus uh, dat er een De eerste Nederlandse band was die een melatron gebruikte. U weet wel, dat had ik vorige week vertelde. Dat het met zo'n instrument in die bandjes erin. Dat is helemaal niet waar hoor. Want de Exception was veel eerder. Want op deze plaat in uh, 1979 werd het ding al gebruikt. Uh, onder andere bij uh, die uh, fire dance, die u in het begin hoorde. Dus dat zat een heel klein stukje gitaar in. Dat is een melatron. En hier de strijkers bij R. Dat was ook een melatron. Dus. Uh, het vervaar ik kon wel zeggen dat zij de eerste waren. Nou dat waren ze dus echt niet. Want Exception had hem veel eerder dan Utrecht van uh, Fire. Uh, dat heeft nog ter informatie. We gaan snel door met de Beach Boys. Een van de nummers van Brian Wilson. Die wel op deze LP Surf's Up terecht kwam. Hoewel hij niets met de productie te maken had. Maar wel een paar liedjes geschreven heeft. En dat nummer dat is de titelsong van deze plaat Surf's Up. Hier zijn ze weer. Wederom de Beach Boys. A diamond necklace played the pawn. Hand in hand, some long along. To a handsome man in the top. A fine class aristocracy. Back to the opera class. You cellar tune, the laughs come hard in all clangs the glass was raised to fire and rose, the fullness of the wine, the dim last toasting, while at port adieu. And I, beyond belief, a broken man, too tough to cry. Surfs up, mm, mm, mm, mm, board a tidal wave. Come about hard and join the young and often spring you. Get. children's son Toch wel een genie in het maken van hele complexe nummers, die Brian Wilson. Dit was ook weer zo'n prachtig voorbeeld daarvan. Surfs Up heette het liedje en het was de titelsong van deze plaat. Uit 1971. Ga gauw door, want ik wil toch de fifth nog even draaien. Die mag niet ontbreken vandaag. Dus die komt en die komt nu. Exception and the fifth. Pop, pop, pop. De klassieke mensen in Nederland spraken. Hij gaat snel door. De klassieke mensen in Nederland spraken er schande van. Want dit kon helemaal niet. Jongens, Willem Duis en zo. Nou, die verfoeiden dit. Die, die schreven het en die praten het helemaal de grond in. Want dit mocht niet met klassieke muziek gebeuren. En het orkest, wat je dus ook aan het begin van dit uh, nummer hoorde. Dat was een heel oud bandje van een of andere. Tsjechisch of Oost-Europese orkest wat ze toevallig in de studio nog hadden liggen, want er mocht geen uh, opname van het concertgebouw orkest of van een ander orkest voor gebruikt worden, dus hadden ze iets waar, waar toch niemand van wist wat het was, en die hebben ze dan uh, gewoon uh, volgeplakt. Toch nog knap dat ze met die techniek van toen de tijd het op zo'n mooie manier uh, hebben weten te monteren. Zo ging dat. Uh, goed, exception dus met de Fifth. We zijn alweer aan het einde. Ja, bijna, bijna. Ja. Dus we gaan eruit uh, met uh, Asteka. Een beetje swingend eruit. Met een beetje Latins-Amerikaans. Het zo... zonnetje schijnt hier goed. Dus ik ja, ja, vind dat een het een een wel een kan. Een beetje tropisch. Uh, tropisch wol. Daarom heet het nummer ook. Ah, ah. Oh. Ah. Wat vervelend. Hè. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Ah. Deze. Ah. Ja. <laughs> Parteinde. Ja, maar wel stellen. Oké, okay, nou, uh, we zijn er door, hè? Ja, bijna. Bijna door. Oh, laat hem even een stukje lopen. Ja, tuurlijk. Is, uh, wat, uh, Volgende week zijn we er weer. Ja. Wat gaan we dan doen? Nou, LP's draaien, denk dingen. Oh, ook. met wat voor muziek? Dat weet ik nog niet. Oké. Okay. Dat lees je wel in de mail. Ah, dat, Op dat is goed. Hives. Ja, ben je daar dan nog niet lid van? Word er dan snel lid van, hè? Ja. Woonvenielzettenven.huis.nl. Ja. Dat is dan, makkelijk. Uh, dan krijg je dus uh, de informatie wat we gaan draaien elke woensdag. Dat is wel leuk hoor. Ja, is dat makkelijk? Ja, is toch leuk. Oké. Okay. Ja, ja, ik vind het handig hoor. Ik kan me voorbereiden op wat voor de muziek jij meeneemt. verkeer. Ja. Ja. Dat is wel makkelijk hè. Als je niet niet aanstaat, kan je altijd nog in je nest blijven liggen. Daarom. <laughs> jij hebt hem Goed, door. jongens, we gaan eruit. Bedankt, bedankt voor het luisteren. Bedankt weer en tot volgende week. Bye bye.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 Uit het zuidwesten van Egypte komen berichten dat bij rellen drie mensen zijn omgekomen. Er zouden 100 tot 300 gewonden zijn gevallen. De politie opende volgens de media gisteren in de woestijnstad El Cargo het vuur op groepen betogers. Drie mensen raakten zwaar gewond en bezweken in het ziekenhuis. Na het harde politieoptreden staken andere betogers gebouwen in de woestijnstad, 500 kilometer ten zuiden van Cairo, in brand. Minister Opstelten gaat door met de voorbereidingen voor een wietpas. In het gedoogakkoord staat dat koffieshops besloten clubs worden. Alleen Nederlanders met een pas mogen erin. Doel is overlast van drugstoeristen te beperken. De afgelopen tijd hebben verschillende gemeenteraden in het zuiden van Nederland zich tegen de pas gekeerd. Ze zien meer in maatregelen tegen criminaliteit aan de achterdeur. Een oud-directeur van een recyclingbedrijf in Rotterdam is veroordeeld tot 21 maanden. Hij heeft volgens de rechtbank grote partijen koper en nikkel opgekocht en doorverkocht, terwijl hij wist dat die waren gestolen. De politie kreeg het bedrijf in het vizier door een reeks koperdiefstallen op en rond het spoor. Het recyclingbedrijf in Rotterdam heeft zo'n 150.000 kilo aan metalen opgekocht en vermengd met legale partijen. Koper is aantrekkelijk voor dieven omdat de prijs van het metaal de laatste tijd fors is gestegen.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 Zonnig periode, temperatuur van 5 graden.